10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Er zijn harde en afdwingbare afspraken nodig. om te voorkomen dat EU-landen economisch ontsporen. Dat staat in een brief van de ministers De Jager en Verhagen aan de Tweede Kamer. Ze pleiten voor een strenge en onafhankelijke rol van de Europese Commissie. die de zwakheden en risico's van de nationale economieën in kaart moet brengen. Als landen die achterop raken en niet in slagen om de economische risico's weg te werken, volgen er sancties. De ministers noemen het onder meer onaanvaardbaar voor een EU-land als het langdurig kampt met een hele hoge werkloosheid, zoals Spanje.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 Archeologen hebben bij het Limburgse dorp Sint-Geertruid... werktuigen van neandertalers gevonden. Zijn stukken steen die van een groter stuk steen werden afgeslagen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed spreekt van een spectaculaire vondst. Met die afslagen, daar, daarvan maakte men dan werktuigen. En we hebben er twee gevonden. En eentje is duidelijk gebruikt om met name bot... Te bewerken. De artefacten stammen uit 100.000 tot 70.000 jaar voor Christus. De enige andere plek in Nederland, waar eerder sporen van neandertalers zijn gevonden, was in een groeve bij Maastricht. Dan het weer nog wisselend bewolkt. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het wordt 14 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. En vanaf morgen meer wind en elke dag kans op een bui. ANWB Verkeersinformatie met een bericht over de spoorwegen. Want door een stroomstoring rijden van en naar station Alkmaar geen treinen. Reizigers hebben meer dan een uur vertraging. Toets nu uw leeftijd in. Gevolgd door de hoogte van uw vrijgekomen lijfrente... het aantal kinderen en kleinkinderen aan wie u wilt schenken... en sluit af met een hekje.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Pleidooi van de militaire vakbond. Defensie, zorg voor betere psychische hulp aan veteranen. Vader en dochter onderzoeken het DNA van de oudste vrouw ter wereld... Naarmate de economische crisis voortduurt, vrezen steeds meer mensen voor hun baan. En één keer hoor ik iemand van het personeel schreeuwen: Ja, wij houden maar op. Ja, dan staat hier op internet dat wij failliet zijn. Hè? En het ochtendumeur van Henk Westbroek: het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Vermoeidheidsklachten, overmatig alcoholgebruik, slaapproblemen, woedeaanvallen, depressieve gevoelens, verhoogd stressniveau, risico op PTSS. De, de psychische zorg voor onze veteranen moet sneller en beter, vindt de militaire vakbond ACOM. 10% van de militairen die naar Afghanistan is geweest, krijgt na terugkeer te kampen met mentale problemen, zoals ik ze net heb opgenoemd. Jan Kleijan, goedemorgen. Goedemorgen, Voorzitter van de ACOM. Hoe, uh, hoe nijpend is het probleem? Nou, voor de mensen zijn het enorme problemen natuurlijk. Ik bedoel, uh, je komt terug van een uitzending en... Uh... Ja, jouw omgeving. Maar ook soms kom je zelf achter dat je eigenlijk een ander mens bent geworden... en dat je enorme problemen hebt. Jullie hebben een vragenlijst opgestuurd naar 8000 militairen. Ik noemde net het lijstje op. Vermoeidheidsklachten, 1600. Overmatig alcoholgebruik, 1600. Slaapproblemen, 1440. Woedeaanvallen, 1440. Depressieve gevoelens, 1440. Nou ja, het zit in dat soort uh, aantallen. Risico PTSS nog even, 320. Wat moet Defensie dan doen om die aantallen terug te dringen? Nou, nou, laat ik heel eerlijk zijn, voor een aantal, in een aantal gevallen zal dat gewoon niet uh, te doen zijn. Omdat het een gevolg is van de omstandigheden waaronder je je werk tijdens je uitzending hebt moeten doen. En naarmate de risico's zijn en een was, echt uh, nou ja, bij wijze van spreken oorlog, ja. dan kun je dat gewoon niet voorkomen. Waar het mij dan over gaat, is dus als je dat weet, de voorbereiding is zo optimaal uh, mogelijk geweest, dat je zorgt dat die mensen een adequate opvang krijgen als ze terugkomen. Maar Defensie heeft een hele psychologische afdeling in Amersfoort met allemaal psychologen. Uh, ja, Amersfoort op meer plekken. Dat was vroeger, denk ik. Nee, maar dat klopt wel. Maar, maar kijk, uh, tegenwoordig hebben ze het landelijk zorgsysteem Veteranen. En dat is dan een ketenorganisatie. Daar zitten zowel defensieinstituties in als ook instituties uit de samenleving. En daarin hapert het wel eens. En als je dan net veteraan bent en je hebt je verhaal verteld en ze zeggen je moet daar naartoe voor een behandeling en daar krijg je het horen dat je het verhaal weer moet vertellen omdat die man vindt dat hij zelf al moet kijken wat hij met jou moet doen. Dan zie je dat dat gewoon mensen afstoot en dat mensen stopt en ja, pas weer dat... terugkomen op het Moment dat ze echt grote problemen hebben. Maar dat is toch de crux van psychiatrische of psychologische hulpverlening? Namelijk dat je gewoon met degene die, bij wie je in therapie gaat, je verhaal nog een keer moet doen. Ja, dat klopt. Maar dan moet je een ander stelsel overeind lopen en dan moet je niet zorgen dat de man eerst bij de MGGZ, ik noem maar wat, binnenkomt en dan vervolgens voor behandeling wordt doorverwezen naar een ander instituut en misschien daarna naar nog een ander instituut. Want dan moet je drie keer het verhaal vertellen. Dan kan je M die mensen niet opbrengen. MGGZ is Mi Mi Militaire Ge Geestelijke Gezondheidsdienst. Ja. Uh, uh, uit onderzoek blijkt dat 20% van de veteranen hulp van defensie afwijst. Ja, nou kijk, je hebt sowieso mensen die PTSS hebben. Daar zijn er heel veel bij die dat gewoon zelf niet willen erkennen. En dus ook vinden dat er niks aan de hand is en dat het dan de hele wereld ligt. Dat is sowieso een probleem. Uh, dan heb je nog dat het soms ja, uh, mensen vervallen in, uh, in, in vervelende eigenschappen, alcoholgebruik, uh, drugsgebruik, uh, allerlei problemen bij die dan op elementen boventoon voeren. En dan is het psychische probleem oplossen, valt niet mee als je schulden hebt en aan de drank of drugs verslaafd bent. Ja. Maar goed, dat is complex. Ja, maar goed, dan is toch de vraag wat Defensie dan moet doen. Nou ja, kijk, uh, uh, dit, dit is een formulier geweest wat naar 8000 mensen is gestuurd. Ja. Uh, de ervaring leert dat uh, iedere militair die uitgezonden is... die krijgt na een verloop van tijd de vragenformulier wat hij in moet vullen. En dan vragen ze in, hoe gaat het met je? Al die dingen meer. Nou, dat leert al dat hoger 40% dat formulier terugstuurt. Maar moeten die mensen niet gewoon op gesprek komen dan? Nee. Nee, nee ze krijgen eerst de vragenformulier. En als je dat vragenformulier niet uh, invult... Dan uh, kan het zijn dat je gebeld wordt en dat er wordt gezegd... je hebt de, vragen voor de manier niet ingevuld, wil je het alsnog doen? Maar en zou, zou dat... het niet beter zijn als al die mensen... één keer in een zoveel tijd terug moeten keren op gesprek? Ja, dat zou veel beter zijn. Alleen dan zegt Defensie, ja, maar daar hebben we niet genoeg artsen of psychiaters of wat dan ook voor. Want dan moeten ze 16.000 mensen dus zien in totaal in een periode van vier jaar. En dat, kunnen ze gewoon, uh, dat, kan, dat kan de medische organisatie van Defensie gewoon helemaal niet aan. Nee, en dus? Dus doen ze het zoals ze het nou doen en dan weet je van tevoren dat een heleboel mensen door de mand vallen. En dan weet je ook van tevoren dat de cijfers waar je mee komt, ja. dat die misschien statistisch gezien wel juist kunnen zijn, maar helemaal niet de werkelijkheid hoeft te geven. En ik ben ervan overtuigd dat 20% in meer of mindere mate last van PTSS heeft en die 10% dat zal misschien op een moment wel een percentage zijn na een half jaar of na een jaar. En uiteindelijk weet ik ook bijna op grond van ervaringscijfers dat 5% ongeveer voor heel lang last heeft van PTSS. Ja. Maar goed, defensie moet ook bezuinigen, dat weet u als geen ander. Nou ja... Dat... 1 miljard namelijk. Dus ja, als je maar... dan ook nog nieuwe psychologen moet aanstellen... om 16.000 mensen te kunnen zien... Nou ja, dan doe je dat niet. En dan krijg je allerlei uitwassen en, en, en, en manstaltigheden in de samenleving... die wij niet willen. Ja, maar dan houd dus je wat... de samenleving met de erfenis van een militaire uitzending op. Hoeveel dat extra psychologen zijn er meer nodig eigenlijk? Weet ik niet, heb ik geen flauw benul hoeveel er dat zijn. Maar uh, ik weet niet hoeveel uh, mensen een psycholoog per jaar kan zien. Nou, als uh, zij zeggen uh, zoveel duizend... Nou, dan weet ik ongeveer, maar dat zullen er, er om zijn, denk ik. Ja, en waar moet het geld vandaan komen dan? Uh, nou ja, ik denk dat de samenleving besluit om militairen uit te sturen. Dus die rekening die mag wat mij betreft ook bij de samenleving liggen, want dat is de verantwoordelijkheid. Met andere woorden, dat moet dan maar van het bezuinigingsbedrag af op Defensie. Uh, ja, nou, ik, ik vind dat je die rekening niet één op één bij Defensie neer leggen. Want het is de samenleving die besluit Nederlandse militairen uit te sturen en niet de minister van Defensie. Op nee, maar onder... De samenleving betaalt de begroting van Defensie, zoals u weet. Dat betekent ja. namelijk met nou, belastinggeld. Ja, okay. nou, ja, als je het langs die lijn bekijkt, ja, dan zou er minder bezuinigd moeten worden. Zodat er eventueel daar uh, meer hulp verleend kan worden. Ja. Is het ook geen opdrogend probleem, zoals je dat wel noemt? Namelijk, we gaan, uh, er is geen geld meer voor grote internationale uh, missies. Dus um, we gaan niet meer naar Afghanistan. Nou... Uh, opdrogend in die zin, uh, en dat klinkt heel cynisch, maar zo bedoel ik het echt niet. Er komen geen nieuwe gevallen bij als je geen militairen uitzendt. En de mensen die wel PTSS hebben en, en echt erg ziek zijn, die komen op een moment wel te overlijden. Ja, dan wordt het een opdrogend probleem. Maar de mensen die uitgezonden zijn geweest en problemen hebben, hebben die problemen soms nog 30, 40, 50 jaar. Met andere woorden, uw oproep aan Defensie is stel extra mensen aan zodat je die mensen één keer in het jaar kunt monitoren. Ik, ik vind dat die mensen meer gemonitord moeten worden. om te kijken hoe gaat het met je. En gaat het goed? Fijn, fijn. Ik bedoel, na verloop van tijd kun je zeggen. kom kom één keer in de twee jaar. Maar zeker uh, kort na dienstverlating. en kort na een uitzending. moet die zorg veel beter. Jan Kleijan, voorzitter van de Militaire Vakbond ACOM. Ik dank u wel. Graag gedaan. Er dreigt wat. Er is economisch zwaar weer En dat zorgt voor veel onrust, vooral bij de gewone werknemer.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 Vandaag werd dus bekend dat Philips wereldwijd 4.500 mensen ontslaat. We hadden het er al over in deze uitzending. Economisch zwaar weer zorgt voor verlies van arbeidsplaatsen. Ontslag, de dreiging daarmee, is voor veel mensen het ergste wat hen kan overkomen. Eén ding geldt voor bijna iedereen. Werk blijft toch meer dan alleen een betaalde baan. Vandaag deel 1 van de serie Op straat gezet. Gemaakt door Egbert Hermsen. We zijn een zwakke tegenstander. En we hebben geoefend op... Uh... Zoveel mogelijk scoren. Daar verwacht ik ben dat vandaag uh, minimaal vijf of zes gescoord kan worden. Twee keer per week trainen ze. Dus nog uh, op zaterdag uh, begeleiden. En hoe belangrijk is voetbal voor u? Dat is uh, zeer belangrijk. Dat is uh, mijn ontspanning. Zonder voetbal is uh, het leven een stukje minder. Want in het leven van de 45-jarige Klei Leifra... getrouwd, vader van twee zoons van 17 en 21... en trainer van het Dameselftal Elftal in zijn woonplaats Harlingen. In dat leven gebeurde de afgelopen zomer iets ingrijpends. Hij raakte zijn baan in de betonfabriek van een groot bouwbedrijf kwijt. Ik was uh, werk aan het verdelen tussen het personeel. En een keer uh, hoorde ik iemand van het personeel schreeuwen... Ja, wij maar op. Maar ik dacht, hè? Ik geef hem net een opdracht om zijn werk te doen. En een keer hoorde ik... Ja, dat staat hier op internet dat wij failliet zijn. Hé? Het is vier Ivoren, er is het Frieskenijs, goeiemiddag. Bouwbedrijf Burggraaf in jou. het is failliet. De 60 personeelsleden hebben het van de Montierme gekregen. De directie Cyberspace. Zou... In het begin dat... hoor je altijd: oh, ja, maar wij behouden het werk, en wij behouden het personeel, en wij behouden dit, en wij doen dit, en wij doen dat. En op een gegeven moment, nou, dan sta je alleen. Dan word je wel boos, je baan, waar je denkt: nou, hier ga ik mijn pensioen in. Leg. Bert Kozijnsen is coach, organisatieadviseur en gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen binnen hun werk. Zoals ontslag. En hoe dat voelt weet Kozijnsen ook uit eigen ervaring. Ik ben zelf een keer geconfronteerd geweest met, met gedwongen ontslag. Dus ik, ik ken ook wel de tunnel waarin je terechtkomt en de, de machteloosheid en de boosheid, de emoties ken ik en ook... De onzekerheid van hoe, hoe gaat de toekomst verder. In zijn boeken en artikelen noemt Bert Kozijn ze drie manieren waarop ontslag ingrijpt. Psychisch, lichamelijk en sociaal. En ik denk dat het, dat het hele scala van emoties daarbij mogelijk is. Dus boosheid. Boosheid over... Het, over ja, mensen kunnen zich onrechtvaardig behandeld voelen. Uh, boosheid over dat je zelf heb, hard hebt gewerkt voor een bedrijf. En ze zetten je nou... Aan de kant. Hè, dus in, dan maak je jezelf natuurlijk tegelijkertijd ook slachtoffer. Hè, als je dat denkt. Schaamte is een emotie die een rol speelt. Hè. Maar schaamte waarover? Schaamte over dat je nutteloos bent. Dat je niet meer bijdraagt aan, uh, aan de maatschappij. Maar ook al is het je eigen schuld niet dat je ontslagen wordt? Ja, toch. Ook vaak is het zo dat mensen toch ondanks de boosheid ook wel de oorzaken bij zichzelf zoeken. Natuurlijk, hè? wat heb ik fout gedaan dat dit, dat dit uh, is gebeurd? Of wat had ik kunnen doen om het te voorkomen? Schaamte is, uh, kan zijn uh, hè, uh, langs het voetbalveld... wanneer je je kinderen uit uh, het voetbal brengt. Maar schaamte kan zelfs ook gewoon binnen je relatie... of binnen je, je gezin uh, spelen. En dat je, je schaamt tegenover je kinderen. Die op school moeten zeggen, papa is... Uh, die, die is werkloos. Hè? Die, die, moet, die zit aan de uitkering. Het zijn emoties die Klei Leifa uit Harlingen maar al te goed kent. Zoals... Schaamte om op straat te lopen. Je ziet mee niet in de stad lopen voor een uur of vier. Want we zitten bij u binnen en heeft de gordijn een beetje dicht. Is dat ook daarom? Ja, nou ja. Min of meer. Ja, ja. Maar het is toch niet uw schuld dat u uw baan bent kwijtgeraakt? Want wa waarom zou u zich schamen? Dat is, dat, dat is het nu, maar kijk, uh, dat weet ik wel. En dat heb ik net tegen u verteld. Maar dat weten anderen niet. En anderen wat die ziet, dat is gewoon een, een, een buitenlander uh, die op straat loopt. Die Weer zo'n buitenlander, weer zo'n eentje die geen baan heeft. Gelukkig dat ik uh, hobby's heb. Uh, ik heb het voetbal nog. Dat is een stukje verlichting in, in mijn gedachten. Plus solliciteren, solliciteren, nog solliciteren. Uh, naar aanleiding van uw open sollicitatie binnen onze organisatie willen wij u mede dat de procedure niet uh, met je vo voorzet. De reden uh, hiervoor is dat uh, wij momenteel geen uh, voor jou passende vacature hebben nee ze. we zoeken iemand uh, met meer ervaring in de civiele techniek. ik zit vanaf 88 in, uh, uh, uh, in de beton, dus alle proceduren en alle facetten die ken ik allemaal. maar ja, kijk, uh, die kans die moet ik wel hebben om dat dat iemand mij uitnodigt voor gesprekje, die heb ik niet gekregen. Een man uh, zonder werk, dat is, dat is een stukje mannelijkheid die uh, bij hem weggaat. Een stukje trots, een stukje uh, uh, macht. Tegenstander onder en dan krijg je zoiets. Maar, Snelle tegenkomen. Ja, ja, ja. Ja. Uh, dat is merkwaardig, maar ik besteed meer tijd aan het aan, aan voetballerij nu. En waarom? Die tijd die moet je wel vullen. Dan ben je op dat moment niet bezig met werkloosheid. Dan ben je op dat moment bezig met iets productief. Ik doe wel wat. Ik ben belangrijk. En die gevoel die moet ik toch nog een stukje hebben. Ik voel me, ik voel me toch nog een voetbaltrainer. Goed. Morgen meer. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen KRO.nl. Straks het DNA van de oudste vrouw ter wereld... wordt onderzocht door een vader en een dochter. Eerst nu het van Henk Westbroek. Het televisiekunstprogramma Het Uur van de Wolf... zond vorige week een documentaire over de componist Harry Nilsson uit... die ik een paar dagen ervoor op de BBC ook al gezien had. De Nederlandse versie bleek niet geheel verknipt te zijn... maar wel vrij stevig bijgepunt. Dat twitterde ik. Waarna een of andere anonieme Wolf mij via ditzelfde sociale medium liet weten dat ze veel liever de langere en subtielere documentaire hadden uitgezonden, maar dat die helaas niet voor ze te koop was geweest. Noodgedwongen was daarom de korte versie maar aangekocht en uitgezonden. Eén telefoontje met de BBC leerde me dat het Uur van de Wolf keihard gelogen had. Na nog een paar twittersmoezen kwam de aap uit de wolf. De ongecensureerde documentaire pasten niet binnen de tijd... die het uurtje van de wolf voor het vertonen van deze documentaire wilde uittrekken. De kunstbarbare. Alsof het acceptabel is dat de grootte van de lijst... rechtvaardig dat er dan gewoon maar even een stukje van een schilderij wordt afgeknipt... Daar is haakjes precies wat er met Rembrandts nachtwacht gebeurd is. En natuurlijk is het ondanks dat nog steeds een mooi schilderij. Alleen is het niet meer wat de schilder helemaal bedoeld had. Ik verafschuw de mentaliteit waar je dagelijks op sommige radiozenders... ook zomaar een paar keer de gevolgen van hoort. Liedjes waar solo's en soms zelfs hele coupletten uitgesloopt zijn omdat het elementaire fatsoen en respect niet opgebracht kan worden... om een kunstwerk te laten zijn wat het is. Speelfilms op tv en in vliegtuigen... is soms ook al geen beter lot beschoren. Gruwelijk. Nou ja, laat ik toch maar op een vrolijkere noot eindigen... door u mijn eigen arrangement van een muzikaal meesterwerkje aan te bieden. Da-da-da-da, da-da-da-da... Zo, dit was de Vijfde symfonie in Seemol... geschreven door Ludwig van Beethoven tussen 1804 en 1808. Ik had er toch iets meer van verwacht. Denkt u nu misschien, sorry hoor, sorry. Ik kan het toch ook niet helpen dat ik op maandagmorgen... de twee minuten niet mag overschrijden? Henk Westbroek, morgen de het ochtend uur van Diederik Ebbingen.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 De nieuwe Whalen, de escapist. Vijf voor half elf, dames en heren. In 2005 overleden Hendrikje van Andel speelt zes jaar na haar dood. Nog altijd een belangrijke rol in onderzoek naar ouderdomsziekten als dementie en aderverkalking op een wetenschappelijk congres in Canada... werd bekendgemaakt dat uit onderzoek naar het DNA... van de toen-oudste vrouw ter wereld blijkt... dat haar genen een belangrijke informatie bevatten. Dr. Henne Holstegen geneticus bij het VU Medisch Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent net teruggekeerd uit Canada, waar u de resultaten dat... heeft gepresenteerd van dat onderzoek, want daar hebt u onderzoek naar gedaan. Naar dat DNA, samen met uw vader. Wat is de belangrijkste conclusie? Nou, de belangrijkste conclusie is eigenlijk dat het is natuurlijk heel erg bijzonder dat iemand 115 wordt. Ja. En het is dan helemaal bijzonder als iemand zich ook nog opgeeft voor de wetenschap. Ja. Dat heeft ze gedaan uh, toen ze rond de 80 was. Ja. En... Um, maar het helemaal, wat het hele, het hele verhaal helemaal bijzonder maakt... is dat ze toen ze 112 was, zich eigenlijk begon af te vragen... of ze nog wel interessant was voor de wetenschap. Toen heeft ze contact opgenomen met Groningen. En dat was toen destijds mijn vader. Ja. En uh, die vroeg zich, nou, hoe oud bent u dan precies? Nou, 112... Nou, dat, dan bent u ontzettend interessant voor de wetenschap. En hij heeft haar daardoor dus kunnen testen... de hersenen toen ze dus nog in functie waren. En nadat ze was overleden heeft hij de hersenen kunnen, te, kunnen testen... Ja, hoe ze eruit zagen ja. toen ze 115 was. En uh, nou ja, dat gegeven maakt het dus zo dat wij hebben heel mooi kunnen aantonen... dat zij dus helemaal geen uh, aderverkalking had... en ook helemaal geen patologie die uh, behoort bij dementieachtige verschijnselen. Nee. Nou ja, en op, di op dit moment is het zo dat er zijn hele grote ontwikkelingen in de, in de wetenschap... om te kijken naar het DNA, dus de er het erfelijke materiaal van zo iemand. En uh, nou ja, toen dit dus bekend werd... toen ja, ik was op dat moment bezig met mijn promotieonderzoek in de, in de genetica... En toen dachten we, goh, zou het niet ontzettend leuk zijn... om de hele DNA uh, in kaart te brengen van deze mevrouw? We weten namelijk ook dat haar moeder heel oud is geworden, 101 is geworden. En uh, we, ja, dat zie je wel vaker bij hele oude mensen, dat het in de familie zit. Ja. Dus in andere woorden, er zit misschien wel een genetische component in het, haar DNA... Uh, wat deze ouderdom verklaart en het ook nog verklaart... waarom ze niet dement is geworden en geen aderverkalking heeft gekregen. En hart- en vaatziekten is natuurlijk wel doodsoorzaak nummer één... momenteel in de westerse wereld. En dit DNA bevat dus elementen die uh, zij zouden kunnen verklaren... waarom ze dit niet heeft gekregen. Juist. Dus wat we, ja? Ja, dus, dus nou ja, vroeger zou je zeggen sterk geslacht. Maar wat hebben wij eraan met z'n allen... Nou ja, kijk, het is dus zo dat op dit moment wordt er heel veel onderzoek gedaan... naar waarom is dat zo? Is er een genetische achtergrond? En het is, u moet weten, het DNA van mensen is ontzettend moeilijk om in kaart te brengen. Het is ontzettend complex en ontzettend lang. En ja, daar moet je dus heel erg goed naar kijken. Maar ja, dit DNA hebben we dus kunnen aantonen... dat het echt dit soort elementen moet bevatten. Ja. Omdat, omdat dat, we hebben dat gewoon echt kunnen zien. Maar goed, dat betekent dat mensen die dat DNA of een vergelijkbaar DNA niet hebben... dus niet zo oud kunnen worden? Uh, nou ja, op dit moment, ja, dat, dat kunnen we nog niet echt zeggen natuurlijk. Nee. Maar wat we, wat we eigenlijk willen doen, is dit, dit, dit genoom, zoals het dan heet... als het hele DNA in kaart gebracht, ja. willen we eigenlijk aanbieden uh, aan de wereld. Van, ver, vergelijk dat nou eens met bijvoorbeeld een hele grote groep mensen... die wel dement zijn of, wel, of niet dement zijn. Ja. En wat is daar nou precies het verschil tussen? En op deze manier kunnen we dus haar DNA, wat heel, wat heel netjes in kaart gebracht is nu... Ja. Uh, gebruiken als een soort handvat, om dat ontzettend ingewikkelde, complexe DNA helemaal goed uit te zoeken. Maar, kunnen, maar betekent dat ook dat als het DNA helemaal op straat ligt en bekend is... dat andere mensen ook ouder kunnen worden? Of kun je dat zo niet zeggen? Nou ja, we moeten natuurlijk eerst bepalen... welke gebieden van het DNA dit nou veroorzaken. En hoogstwaarschijnlijk is het zo dat het niet één gebied is... maar meerdere gebiedjes in het DNA wat oh. samen ervoor veroorzaken... dat iemand zo oud kan worden of niet ziek wordt. Uh, maar dat is natuurlijk wel belangrijk om eerst te weten... welke gebiedjes zijn dat dan? Ja. En stel dat je de functie van zo'n gebiedje kan, um, kan vaststellen, ja. dan zou je dus kunnen kijken: van, nou, hoe kunnen we dat, die functie nabootsen? En dat dan aanbieden voor mensen die het niet genetisch zo zijn. Juist, dat is dus het belang. U uh, hebt ja. veel werk aan de winkel, want u moet dat allemaal nog gaan uitzoeken. Ik dank ja. u wel voor uw toelichting op dit moment, Henne Holstegen, geneticus dank bij het Vuurmedisch VU Centrum. Het is half elf precies, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden. Ik verwijs u naar onze website, kro.nl. En snel door nu naar Prem Radak Prem. Waar ben je vandaag? Goedemorgen. Goedemorgen Sven, uh, ja, ik, uh, jij bent een vervuiler weet je dat, jij vervuilt deze aardkloot en je steekt je kop in het zand, want jij verspreidt giftige troep Sven en niet alleen jij, wij Nederlanders doen het allemaal en dan denkt u straks luisteraars dat ik bezopen ben of een maandagochtend kater, nee, uh, uh, we gaan het hebben over de grootste hypocrisie en de massavervuiling, de tsunami aan vervuiling die wij Nederlanders en de wereldbevolking veroorzaken en ik ga u verder niets vertellen en ik hoop dat het tropisch stemgeluid van Jan van den Putten u wakker houdt, zodat dat u straks mijn woede kan horen over de vervuiling. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij Sint-Geatruint in Limburg zijn werktuigen van Neandertalers gevonden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed spreekt van een spectaculaire vondst. Het gaat om een vuurstenen kern. en scherpe stenen, zogenoemde afslagen. waarmee Neandertalers 70 tot 100.000 jaar geleden gereedschap maakten.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 En voor de beurs in Amsterdam zijn handelaren vanochtend opgewacht... door betogers, die deelden fantasie-aandelen geluk en goed weer uit. Betogers maken deel uit van de Occupy-beweging... die zich richt tegen zelfverrijking in de financiële sector. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Er staat één file op de A27 Gorkom richting Breda, 10 kilometer lang tussen Nieuwe Dijk en Knoop het Hooipolder. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Want van en naar station Alkmaar moeten reizigers rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. Door een stroomstoring rijden daar geen treinen, maar bussen. Dit is Radio 1. NTR Rem Time Rem Allemaal schuldig. U, ik, het hele team van Primtime. We spelen mooi weer, we protesteren tegen kernenergie, en leven zogenaamd duurzaam. Ondertussen vergiftigen we massaal deze aardbodem en stellen wij kleine kinderen bloot aan de meest gevaarlijke stoffen. We weten het, maar we willen het niet weten. Ik hoor u al denken: wat bazel je nou toch weer, Prim? Last van een maandagochtendkater? Of heb je een tik van de molen gehad? Nee, luisteraars. U en ik weten dat in al die iPhones, Android, iPads, tablets... en hoe al die geweldige elektronica ook mag heet troep zit. Giftige troep. En die troep, die verdwijnt niet zomaar. We dumpen het niet bij ons in het Westen, nee. Via ingewikkelde constructies komt het terecht in hele arme landen... waar de giftige troep door onder andere arme kindertjes en hun moeders wordt verwijderd. Als u het niet wist of niet bewust wist, is er niets aan de hand. Daar kunt u na vandaag uw leven beteren. Als u het weet en het ook zo erg vindt, maar het moderne mobieltje belangrijker vindt, ook uw goed recht, maar zeur dan nooit meer over kernenergie, elkoor en duurzaamheid. Ik ben een milieubarbaar en ik haal mijn schouders erover op. Bent u niet zo asociaal als ik? Bel me dan en leg me uit waarom u deze troep van Apple, Samsung, Nokia, Siemens en anderen koopt... en ondertussen uw kop in het zand steekt. 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan uh, op het universiteitsterrein aan de Uithof in Utrecht... bij de Universiteit van Utrecht. Drie psychologie-studenten, hoe heet jij? Esther. Esther, wat is je, je mobieltje zien? Welke, wat is je laatste die je hebt? Een Samsung. Ja, weet je dat er troep in zit? Dat wist ik niet. Heb je ooit druk gemaakt toen je die telefoon kocht om te vragen... wat doet u met mijn oude telefoon? Nee, want die heb ik nog steeds als reserve. Die heb je nog steeds als reserve. En weet je wat voor troep erin zit? Nee, dat wist ik niet. Oké, okay, hoe heet jij? Mijn naam is Salwa. Oké, okay, Salwa, wat voor telefoon heb jij? Ik heb een BlackBerry. Een ah, BlackBerry. En weet je wat voor troep erin zit? Nee, eigenlijk had ik uh, geen idee van. En voordat je die BlackBerry had, wat had je? Oh, heel uh, veel, veel verschillende. Nokia's, Samsung's. En weet je wat er mee gebeurt? Uh, ja, ik heb ooit een documentaire over gezien... dat uh, elektronica naar derde wereldlanden inderdaad wordt gestuurd... en op een hoop wordt gegooid. En uh, kleine kinderen die spelen daarin... omdat ze daar ook geen onderdak hebben. En uh, ja... Voor de rest, ja, mensen proberen hun te helpen met gasmaskers en zo. Maar ik weet verder ook niet veel van. En het maakt het je totaal niet druk dat ergens in de derde wereld nu een kind doodgaat aan een weggegooid luxe product van jou? Jawel, ik vond het ook erg om te zien. Maar ik zag ook hoe mensen ja, probeerden te helpen en met gasmaskers kopen. Maar ik weet verder ook niet wat je eraan moet je bent doen. Gewoon de asociale Nederlander die totaal ging geeft om de rest van de wereld? Nou, zo zou ik het niet uh, willen zeggen. <laughs> maar... okay, hoe zou je het willen? Want daar komt het toch op neer. Want je hebt geen moment gedacht, ik kom geen nieuw mobieltje... omdat die oude ergens bij de derde wereldtroep verdwijnt. Nee, daar heb ik inderdaad niet aan gedacht. Maar ja, dat wordt ook niet zoveel bekendgemaakt. Oké, okay, hoe jij? Uh, ik ben een Ah ja, Rassi. Dus nu weet je het. Na dit gesprek met Esther en... Uh, hoe En Seloua. Ga je nou je leven verbeteren? Uh, nou ja, in principe, ik gooi mijn oude telefoons nooit weg. Ik heb al mijn oude telefoons nog gewoon nog thuis liggen. Hoeveel? Uh, ik heb er nu drie gehad, okay. maar ik heb, er, ik heb er geen eentje weggegooid tot nu toe. En weet je waar je ze moet weggooien als je ze weer weggooien? Ik zou het echt niet weten. Ik weet hier eigenlijk helemaal niks over. En zou het helpen als op het telefoon al zo staan... pas op deze telefoon op wat giftige troep en dan een hele opzomming van wat er allemaal in zit? Ja, ik denk dat het zeker zou helpen, want dan zouden mensen misschien wat bewuster nadenken over uh, een nieuwe telefoon kopen. Okay. En zijn jullie nou mensen die eigenlijk zeg maar, voor een duurzaam milieu zijn en tegen kernenergie... En ja. ja. Esther, wel jij? Uh, ik heb me er niet echt heel veel in verdiept, En jij? Nee, ik heb me er ook niet zo heel erg in verdiept, maar het is wel sowieso belangrijk natuurlijk. Maar Esther, ben je nou niet hypocriet? Je bent tegen kernenergie, ondertussen heb je de meest giftige troepen in je samsoertje. Dat is het niet. Ik wist het niet. Ja, of wilde je dat niet weten? Ik wist het echt niet. Okay, wat ga je dan doen na vandaag, nu je het wel weet? Nou, dan koop ik niet zomaar een nieuwe telefoon. Ja, maar niet zomaar of koop je niet een nieuwe telefoon? Niet zomaar, want zonder telefoon kan je tegenwoordig ook niet meer. En ga je dan de producent vragen wat zit erin en zo? Ja, dat is een beetje lastig. Ja, luisteraars bent u... Kijk, dat is wel Esther is wel eerlijk, psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Maar kunt u me wel vertellen waarom u dit wil negeren en waarom u gewoon doorgaat met het kopen van troep 0800-1121? U weet de mails kunnen naar primtime.ntr.nl... en de tweets naar hashtag Radio 1 Professor Martin van den Berg, hoogleraar Toxicologie aan de Universiteit van Utrecht. Vandaag, straks begint in Colombia de nieuwe Conventie van Basel over giftige stoffen. Wat, wat is die Conventie van Basel precies? Een microfoon voor u, uh, man. Die conventie die moet regelen dat het transport van allerlei producten, hè, zoals die electronic waste, hè, zoals die telefoontje waar je het net over had, dat die op een goede manier van land naar land eventueel vervoerd worden en daar op een juiste manier worden vernietigd, zonder dat er allerlei stoffen vrijkomen die of het milieu beschadigen of gezondheid voor de mensen in de omgeving uh, benadeelt. In 1989 begonnen ze met die conventie van Basel. Wat was de reden dat ze daarmee begonnen? Nou ja, dat je zag dat er grensoverschrijdend verkeer was en dat. Dat op een gegeven ogenblik er allerlei stoffen over de wereld uh, getransporteerd worden die buitengewoon gevaarlijk zijn voor de gezondheid als die in bepaalde dosering, bepaalde hoeveelheden vrijkomen in het milieu en bij de mens. En ik denk dat je daarbij uh, moet zeggen: van nou, werkt dat nou? Ja, werkt zo'n zo uh, zo beperking op transport? Maar voor Best de duidelijkheid, in de jaren tachtig waren er dus toch geen regels en dan had je allerlei giftige troep en die kon je zeg maar van Amerika naar Nicaragua of naar, van Nederland naar Turkije verschepen. En toen kwam die hele milieubeweging op gang en toen hebben ze in Basel een vergadering van allerlei landen om te zeggen, jongens, laten we regelen hoe troep internationaal over de wereld wordt verspreid. Ja, wat je krijgt, het is dat het mag niet in mijn achtertuin hè, op een gegeven moment, dus moet het zo ver mogelijk weg. Nou, wat doe je dan? Dan stuur je het naar ontwikkelingslanden en wat we gezien hebben, sinds het begin van die conventie eh, is het eigenlijk gewoon doorgegaan en hebben ze allemaal troep, hè, elektronische troep, naar landen als Nicaragua, naar Midden-Afrika gestuurd en dat is dus gewoon doorgegaan en blijkt die conventie toch maar heel beperkt en soms wel slecht gewerkt te hebben. En de conventie was de bedoeling dat de landen van de wereld... zouden zeggen, jongens, hoe gaan we om met giftige stoffen... die ze toen kenden in 1989? Ja, en dat wisten ze toen al. En dat is eigenlijk daarna is dat niet zo heel veel veranderd. Die kennis we weten nog steeds dat ze giftig zijn. En er zitten nog steeds veel van die stoffen in oude producten. Oké, okay, vandaag wil ik het met u, want ja. u bent niet zomaar de eerste de beste. U zit ook bij het instituut IRAS. Wat is dat precies? Het uh, instituut voor Risk Assessment Sciences. Ook een, uh, een onderzoeksinstituut wat aan de wereldgezondheid. Gekoppeld is. En we houden ons ook bezig met dit soort elektronica-afval. Uh, met name dan de risico's in de derde wereld. Oké, okay, de Universiteit van Utrecht is dus wat dat betreft een. Mag ik zeggen dat we best trots mogen zijn op het feit dat, wij, dat, dat uw instituut, de wij Nederlanders internationaal. zeg maar een rol meespelen als het gaat om milieuduurzaamheid op het gebied van elektronisch uh, weest. Ja, we propageren het wel, maar of we het ook altijd naleven, dat is de vraag. Hè? Nou, daarom is het zo ja. leuk dat u mijn gast bent. Ik. Ik zal u het voorbeeld geven, luisteraars. U kunt kijken op de webcam primtime.ntr.nl. Ik heb hier voor mij liggen een pakje sigaretten. En op mij ik rook. En dan staat er hierbij van let op, sigaretten kunnen dodelijk zijn. Het, het heeft carbon monoxide. Dus iedere keer als ik een sigaret opsteek, word ik geconfronteerd met dat er troep in zit. Ik heb hier vorige week, dinsdag, het nieuwste mobieltje gehaald. Mijn oude mobiel, die begaf het en ik ben gegaan en ik weet... er staat nergens op deze telefoon wat voor troep erin zit. Wat voor nee, troep zit... Ze... Ja, dat klopt. Je, als je kijkt naar die telefoontjes... dan zie je opgeven kijk, zelden... nee, dit is milieuvriendelijk of iets dergelijks... en je moet dan naar de website van de producent gaan... om te kijken wat voor beleid ze hebben. He? En dat beleid is de afgelopen jaren wel verbeterd... maar het zijn bijna de kleine lettertjes in zo'n contract. He? En de ene producent die, die streeft dat meer naar dan de ander... maar de consument die krijgt daar eigenlijk nauwelijks zicht op. Maar wat voor, wat voor giftige troep zit er in zo'n mobiel? Ja. Nou, het hangt er wel vanaf wanneer je hem gekocht hebt. Hè. Dit is dan een hele nieuwe. Ja. En, uh, nou goed, die nieuwere merken, daar hebben ze al aardig onder druk hè, van bijvoorbeeld organisaties als Greenpeace en de ja. politiek. Veel uitgehaald. Wat zit erin? Er zitten allerlei gebromeerde en gegloreerde vlamvertragers. Slecht voor de ontwikkeling hè, van uh, opgroeiende mens. Er zitten zware metalen, zaten erin, hè, met name in de oudere uh, mobieltjes. Die kunnen heel moeilijk op een gegeven moment afgebroken worden in het milieu. En die hebben dus een nadelig effect op de mensen krijg je nou enorme stapels van dit soort mobieltjes hè, en computers en dergelijke... in Nigeria en gaan mensen daar, en dan denken we met name aan vrouwen en kinderen... Meest gevoelig, kwetsbaar. Gaan die daarin werken? Gaan die daar veel uh, in die omgeving wonen? Dan lopen ze dus risico's voor hun gezondheid en bijvoorbeeld ongeboren kinderen. Nou, dat zijn allemaal dingen die wij als Westeling, hè, terwijl we dus wel dit soort mobieltjes kopen, in het verleden in feite getransporteerd hebben naar het buitenland. Ja, want we willen die ja. troep niet in Nederland. Hebben. Uh, het mag niet in onze achtertuin. Dus wij mogen het hier niet recyclen? Natuurlijk uh, kunnen we het hier recyclen, alleen gaat het ons meer kosten. Het is natuurlijk veel goedkoper om het daar al dan niet te dumpen dan wel tussen aanhalingstekens, goed te recyclen. Hè? En er zijn gewoon landen die zeggen dat ze goed recyclen... maar of ze het ook feitelijk doen. Wat dat betreft is China een duidelijk voorbeeld. Dus we zeggen gewoon hypocriet. We weten het, maar we willen het niet weten. Um, ik, denk, nou, ik ben niet helemaal met je eens dat dus je moet zeggen dat we alleen maar hypocriet zijn. We worden ook niet voldoende geïnformeerd. Hè? We worden het is een hype. Hè? Je moet steeds om de twee jaar een nieuw abonnement afsluiten. nieuw ja. telefoontje hoort erbij. Telefoontjes worden wat milieuvriendelijker. De oude telefoontjes kunnen hopeloos zijn. We willen eigenlijk aan de ene kant niet weten wat er buiten onze achtertuin gebeurt. Maar aan de andere kant hoor je niet van... Uh, uh, ja, er moet een bepaald stempel opkomen. Zodat je zeker weet dat je een milieuvriendelijk telefoontje hebt. En dat je oude telefoontje goed vernietigd wordt. Mariette Harjono, goedemorgen. Spreek ik uw naam goed uit? Helemaal goed. Oké, okay, dank u wel. U bent van Greenpeace. En um, jullie hebben al jaren, of althans een aantal jaren zo'n lijst... met uh, de top 10 van de vervuilers. Um, waar, waarom zijn jullie er ooit mee begonnen... Ja, we zijn ermee begonnen omdat we ons grote zorgen maakten over die, die gifstoffen die er zich in het milieu bevinden. En die lekken uit producten. Dus hè, een heleboel chemicaliën hebben vaak, heel, vaak nuttige toepassingen. Maar wat we ons niet realiseren als, als consument, is dat die, dat die stoffen vaak giftig zijn en dat die ook in het milieu lekken. Dus wij hebben het in regenwater aangetoond, we hebben het zelfs in bloed gevonden. En wat wij belangrijk vonden, en dat is ook echt wel een beetje onze functie, is om veranderingen te bewerkstelligen in de industrie. Dus wij hebben publieke druk gezet op 18 elektronica bedrijven. en hun gevraagd om hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Oké, okay, wie en zijn. En de u... reden was dat wij. U, u hebt heel veel goed. Kijk, er zijn een paar dingen waarom ik eigenlijk een beetje boos op u ben. U gaat wel met speedbootjes uh, naar kernafvaldingen. Dus Waarom niet de Apple Stores besmeurd. met verf om te zeggen. Steve Jobs verkoopt troep? Nou ja, wij hebben behoorlijk wat act activiteiten gedaan. rondom de Apple Winkels de af, afgelopen jaren. Um, en dan wel niet met verf, maar op hele andere manieren... En dat heeft eigenlijk ook wel tot wat, wat, wat, uh, goede resultaten ge, geleid. Namelijk dat ze hebben gezegd, ja wij gaan beleid maken op, op gifstoffen. We gaan ervoor zorgen, en dat lukt niet hè, van de ene dag op de andere dag, maar we gaan ervoor zorgen dat in de hele productieketen dat alle bedrijven weten dat ze een aantal gifstoffen niet meer moeten gebruiken. En dat, en dat ze dus uit de producten gaan. Dus het is niet alleen maar retoriek, maar ze gaan werkelijk... Oké, okay, maar de grote Steve Jobs, de grote vernieuwer die de wereld heeft gered en heeft rijker gemaakt, had dus Greenpeace nodig om te weten dat hij een vieze vuile vervuiler was. Ja, dat is dat, ja. e, dat zou je, zo, zou je wel kunnen zeggen. Okay, maar toen, dat, hij eenmaal, toen hij eenmaal op de hoogte was, heeft hij het wel opgepakt. Dus dat is, dat is dan weer... Oké, okay, dat, dat is wel weer leuk. Ja. Vast. Mevrouw Arjono, wie zijn de top drie van bedrijven die nog vervuilen... ...en nog onvoldoende voldoen aan wat Greenpeace verantwoord uh, elektronica verkopen vindt? Nou, de, de, de, de slechtste drie op dit moment zijn Microsoft, Nintendo, Toshiba... Um, LGE, Lenovo houdt ook nog niet echt over. Het dat verwacht al die bedrijven die kunnen nog echt veel meer verbeteren. Ja, het is me trouwens. Ik heb en, even. Ja, professor ik heb, van den Berg. Ik heb even gekeken naar jullie lijsten. En wat mij trouwens opgevallen is. Het is allemaal heel mooi hoor. Van rood naar groen. Hè, en uh, er zitten een aantal in de groene bij, bijna op acht of zo. Hè, jullie scoren. En weet je wat mij opgevallen is? Dat is als je even in detail kijkt naar die scoring. Dat als het gaat om e-waste. Dus de afhandeling van het afval. Uh, dat er toch nog aardig wat bedrijven ook. Die uh, zogenaamd hoog scoren. toch nog vrij slecht scoren. Als het gaat om de afhandeling van het afval. Ja, dat, dat het feit dat ze nog te weinig terugnemen, nou, dat, dat klopt. Dat is iets wat, nee, goed dat we. Wij... Wat we natuurlijk heel belangrijk vinden dat ze we daar wel verder werk van maken. Maar wat verder natuurlijk ook daarbij speelt, is zeg maar handhaving. En dan komen we even weer terug naar het verdrag van Basel. Is dat natuurlijk hartstikke belangrijk is dat we ook zorgen vanuit, vanuit Europa. Dat, dat die troep, dat al zeg maar, die, die computers, die, die, die tweedehands computers, niet zomaar uh, geëxporteerd en gedumpt worden in Ghana en Nigeria. En wij zien het dat wij dat wel druk zetten op de politiek om te zorgen dat daar nu ook vrij, geld voor wordt vrijgemaakt. Dus om, om die handhaving te doen. Doen, zorgen dat het daar niet komt. Maar daarnaast uh, proberen wij zoveel als we kunnen de industrie onder druk te zetten om, ja, om hun rotzooi op te ruimen. Oké, okay, mevrouw Harjono, u weet dat ik een milieubarbaar ben. Voor al die mensen die hebben getweet, zoals Dimitri van Wijgaard. Uh, uh, uh, die, die vraagt even: Kijk, nee, Cornever, hoeven wat is de uitstoot van je bus? Je niets geen heilig doen. Luisteraars, mij maakt het niet uit. Ik ben een milieubarbaar. Ik koop al die giftige troep. En ik vind het leuk dat het gedumpt wordt in de derde wereld. Dat is het leuke van wonen in de eerste wereld. Maar ik doe ook niet hypocriet. Ik ben geen fan van Greenpeace. Ik ben geen fan van Al Gore. Ik ben gewoon een rechtse vervuilende milieubarbaar. Ja, ja, wacht even. Maar ik vind wel dat je nu wel erg doorschiet. Je, je begon met te zeggen dat er voor roken wordt wel gewaarschuwd. Je rookt, ja. ik klap eigenlijk, ja. kost je tien jaar van je leven... maar dat is voor jou van belang. Ja. Maar in dit geval die elektronica, hè, waar ja. je het over hebt... daar benadeel je anderen mee. Maar ik ben een maar... asociaal die graag anderen benadeelt... in de derde wereld. Ja, maar dan ben je, dan je niet... toch niet veel anders... als die mensen die je zeggen, ja, zolang het maar niet in mijn achtertuin maar, is. Maar professor Van den Berg, het verschil is dat ik niet hypocriet ga doen... door een abonnement bij Greenpeace of lidmaatschap van Greenpeace... af te sluiten, te lopen brullen dat ik duurzaam leef... en ondertussen uh -huh. me niet interesseer dat er negertjes en, en Chinees in de derde wereld doodgaat. En mijn probleem is met de hypocrieten... Die een, ...die een donatie doen aan Greenpeace... ...die hier zogenaamd zeggen... ...oh, we moeten het milieu niet vervuilen... ...dat ze vervolgens niet willen kijken... ...en hun telefoon wat voor troep erin zit. Dat is het verschil, ik ben eerlijk. Ja, jij hebt er zelf ook toch niet gekeken. Maar ik vind wel dat jij zelf ook wel anders na mag denken over dat je doet. Komt, zeg, het is niet zo dat jij alleen maar uh, dan mag zeggen... ik mag een milieubarbaas zijn. Oh, um, luisteraars, uh, Mariet Hardjono, je hebt een hele goede vertegenwoordiger hier... aan professor Van den Berg. Hartstikke bedankt. En uh, mag ik je een, vind je het idee om een keurwerk of een label op al die telefoons te, pas, te plakken? Pas op, bevat giftige stoffen. Nou, dat is best een aardig idee. Oké. Okay. zou iets moois... Dank je wel Mevrouw Lisbeth van Tongeren, goedemorgen. U bent GroenLinks Kamerlid. Goedemorgen. Mevrouw van Tongeren, jullie zijn... Kijk, ik, u bent niet mijn politieke partij, hè. Zoals ik al zeg, ik ben een milieubarbaar. Maar jullie strijden altijd voor de nobele zaak van het milieu. En waarom nog niet gedwongen een advertentie... dat zodra we een advertentie zien voor de nieuwste Samsung Galaxy of Ericsson... op televisie, dat er meteen zegt, pas op. Dit product bevat giftige stoffen die in de derde wereld door kleine kinderhandertjes wordt opgelost. Of een sticker op die telefoon. Pas op, deze telefoon bevat giftige stoffen. Waarom niet dat wetsvoorstel ingediend? Nou, ik zou liever iets meer doen. Want als je kijkt hè, bijvoorbeeld in de natuurvoedingswinkels waar jij uh, waarschijnlijk niet zo vaak komt. Het zijn maar 10% van de mensen in Nederland die echt bij het kopen van spullen naar de labels kijken. Die kijken waar komt het vandaan, uh, zit er gif in. En de andere 90% doet dat niet. Dus wat ik bijvoorbeeld zou willen, waar uh, GroenLinks ook wel voor pleit, is dat we op een hele andere manier met eigendom omgaan. Dus dat je bijvoorbeeld niet je telefoontje uh, echt helemaal koopt en in eigendom krijgt, maar dat die blijft van het uh, van, uh, bedrijf van Steve Jobs, van Nokia. En dat zij dus gewoon verantwoordelijk zijn van wat gebeurt er mij als ik een beetje een update en wil. Of andere dat Mevrouw van Tongeren, dat snap ik even. Ik moet van Barbara checken. Klopte dat alle Tweede Kamerleden een iPad hebben gekregen? Nee, dat klopt niet. Oké, okay, Barbara geeft weer verkeerde informatie. Maar um, als, het, als het. Ik snap dat u een gedragsverandering wil hebben. Maar voordat dat komt, ik heb vorige week dinsdag een nieuw mobieltje gehaald. En het, het stond nergens een sticker op: van, pas op, bevat giftige stoffen. En bij die reclameuitingen, bij sigaretten staat het, bij geld lenen, kost geld. Waarom niet gewoon simpel, uh, professor van den Berg? Nou ja, ik zit me af te vragen. Ja, ja, ik zit me af te vragen van, uh, waarom kan je eigenlijk met dit soort elektronica niet op dezelfde manier als met auto's? Heb je een milieuvriendelijke auto, betaal je minder belasting? Heb je belastingvoordelen in plaats van dat je het aan een bedrijf, uh, of dat je het door een bedrijf laat lenen, dat je het weer terug moet geven? Ik zie er helemaal niks in. Ik denk dat je misschien beter belastingvoordelen kan geven. Mevrouw Van Dangeren? Nou, je zou gewoon moeten beginnen natuurlijk met het handhaven van... het. En we hebben een heleboel wetten op uitvoer van afval. Het mag eigenlijk helemaal niet. Ja, dat doet deze regering veel te weinig. Omdat zij op allerlei ambtenaren aan bezuinigen worden. Op ambtenaren wordt op dit moment echt... Ja, Daar kunnen we rustig zonder. Het gevolg is dat ze dus bij de grenzen, bij de papieren... niet meer staan te controleren. Dus dat is het eerste wat je moet doen. Wat je zelf kan doen, is zorgen dat al je spullen... Hè, want mobieltjes, tv's, radio's, computers... De hele handel, daar kan het in zitten. Dat je er minder vaak eh, het nieuwe koopt. En je zou moeten kijken van waar breng ik hem heen. Als jij je afval naar de gemeente brengt, naar de gemeentelijke stortplaats, heb je een behoorlijke kans dat het tegenwoordig netjes gaat. En er zijn een aantal projecten op lagere scholen en dergelijke... waar je mobieltjes waar die ingezameld worden. Mevrouw van dus je... Tongeren, ik uh, zie al dat ik u niet ga kunnen overhalen... om een wetsvoorstel in te dienen om op die producten waarschuwing te plakken. Het helpt te weinig. Ik zou okay. het liever een plezier doen, Prem... als ik dacht, dit gaat echt zorgen dat die kids in die derde wereldlanden niet... met hun, uh, hey, boven een open vuurtje dat spul eruit halen... Maar hij helpt niet. Hij moet okay. echt hier aan onze kant beginnen met het oplossen van het okay. probleem. Nou, daar is een sticker en toch prima voor? Ja, een sticker is toch. Een sticker is simpel, mevrouw Van Tongeren. Eén stickertje. Het is een kleine bijdrage aan een beter milieu. Ja, GroenLinks wil een beter milieu. Ik wil een slechter milieu. Maar goed, uh, uh, uh, uh, ik zie het al dat u niet gaat helpen. Hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen. Luisteraars, ik heb Michiel Koelewijn aan de telefoon. En wat leuk is van de luisteraars. Michiel, je stuurde een tweet voor iedereen die ja, wil komt. weten wat er met zijn mobiel gebeurt. Wat doe jij met je oude mobieletjes? Um, nou ja, ik, uh, ik had dus een, een oude iPhone. En uh, ja, ik zat uh, te kijken wat ik ermee zou doen. Uh, ik kon hem op uh, marktplaats zetten of uh, ik kon hem in mijn la leggen en er verder niks mee doen. Ja. Maar uh, toen uh, kwam ik bij uh, Envirophone. En ho, ho, ho. Die, uh, Hoe heet dat? Envirophone.nl Envirophone of? NL. Ah, Envirophone.nl, ja, ga door. Ja, en ja, dan kon je gewoon uh, uh, uh, kijken welke telefoon je had. En dan boden zij daar een prijs voor. En in dit geval was het mijn uh, iPhone uh, 3GS. En daar kon ik nog 160 euro voor, uh, voor krijgen. Maar ja, dat, uh, dat vond ik best wel veel. Dus ik dacht, nou ja... En wat doen ze met... ermee? Ze, ze sturen een envelop naar je op. Met uh, bubbeltjes papier. Nee, maar wat, uh, wat doen die ze met die, met, die, met die... Oh, met de telefoon. Ja, met de telefoon, nou, nee. de telefoon die, uh, daar halen ze onderdelen uit. Uh, die nog bruikbaar zijn. Of uh, ze gaan de, de hele mobiel gaan ze uh, verkopen in een derde wereldland zodat de mensen daar blij mee zijn. Uh, als dat niet kan, dan zeggen ze dat ze de, de telefoon uh, uh, recyclen op een uh, verantwoorde manier. Maar doen ze dat dan allemaal in Nederland? Of uh, is dat allemaal uh, buiten ons gezichtsveld? Uh, ja, dat staat er niet bij waar ze dat doen. Het staat wel dat, we, dat ze dat wel door een ander bedrijf laten doen. En dat het wel op een verantwoorde manier gebeurt. Oké, okay. Michiel een dan... hartstikke bedankt. Jij bent een van de luisteraars die mijn programma beter maakt door de informatie. Dank u wel. Professor Van den Berg, wat, hoe vaak moeten we van de Rijksuniversiteit... Is het, bent u nog Rijksuniversiteit? reeks het is gewoon Universiteit Rijks, Vroeger was het nog een Rijksuniversiteit. Ja, dat hebben ze al jaren afgeschaft. Oké, okay, van de Universiteit Utrecht. Jullie zijn bezig om hier aandacht voor te vragen. Wat moet er gebeuren dat die bewustwording erin uh, geramd wordt. Nou, eerst de consument. En ik denk nog steeds dat dingen als stickers... of eventueel dus belastingvoordeel, duidelijk. Verder vind ik dat er uh, door de producenten... die opgegeven gegeven moment verantwoordelijk zijn voor de productie... goed gekeken moet worden naar de bedrijven... die dus in het buitenland veelal zitten. Of ze daar op een verantwoorde manier zoals ze ook in Noord-Amerika en Europa de zaak zouden afbreken, dat daar op dezelfde manier gaan doen, zonder risico voor de volksgezondheid, zonder risico voor het milieu. Op dit moment houdt men daar vanuit de bedrijven die dit soort mobieltjes en andere computerapparatuur produceren nauwelijks rekening mee. Er zijn een aantal bedrijven die het doen, maar uiteindelijk is het nog steeds vrij slecht geregeld. Rebio vraagt of afvoerbijdragen zou helpen. Ja, ik denk het wel. Ik, ik, ik weet trouwens niet zeker of er bij het telefoontje ook een afvoerbijdrage is. Net zoals bij telefoons. Maar uh, ik denk dat je op een, een of andere manier consument maken bewust. En zorgt dat hij gewoon wat minder geld betaalt als je een wat milieuvriendelijker product hebt. En u bent nu zeg maar een beetje de eenzame strijder in Nederland. Uh, waarom nou, plaats... het is niet helemaal eenzaam hoor. De nee. Wereldgezondheidsorganisatie heeft een hoge prioriteit gegeven aan de gezondheid van kinderen en vrouwen. Die met name door dit soort electronic waste, hè, besmet zouden kunnen worden. Dus het heeft een vrij hoge prioriteit op internationaal niveau ook. En zou het dan misschien beter zijn als we het sexy zouden maken... dat je tegen al die hippe kinderen... zodra het nieuwste product van Samsung of Apple of wie dan ook komt... de eerste vraag te stellen als journalist... welke giftige troep zit erin? Lijkt me goede zaak. Ik denk dat je dat uh, uh, erbij zou moeten vermelden. Dit zit er niet meer in, of zo. En dan op een wat populaire manier. En daar kan op een gegeven moment een bedrijf ook beter reclame mee maken, denk ik. Dat doen ze nu alleen maar in de kleine lettertjes op de website. Oké, okay, nou komt u nog vaker in de bus. Wat verwacht u van die conventie van Basel? Uh, een hoop gepraat. Uh, misschien wat aanscherping van de normen. Maar uiteindelijk de praktijk zal het waar moeten maken. En daar speelt geld vaak toch een grote rol. En dus corruptie in de derde wereldlanden. Oké. Okay, nou professor. Ik vond het ontzettend leuk voor uw college. Hartstikke bedankt. Luisteraars. Uh, ik dank al die deelnemers die hebben gebeld, gemaild en getweet. En u de luisteraars. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie. Anouk Tulner, Rien Aarts, Jeroen Schaapop, Fatima Basha. Productie Hans Twint, Momo, Saru, Techniek, Logistiek en Transport, Marien Albertsboer, Eindredactie, regie Barbara van der Klits. Na de sterk krijgt u Jan van den Putten, dan Felix Meuders bij de Gids.fm. Professor Van den Berg, hartstikke bedankt. En ik ben er ontzettend trots op dat we zo'n autoriteit in Nederland hebben. Luisteraars, tot morgen. Namaste. Dag. Overlast, ik zag in een cabaret een madame, ze was maar gekleed. Korte rok en net vaars. ik gestoken paars. Kwaverblaan van zoutweek Stars. Vroeg Vroegen madame, ik het ze een keer betasten. Waar haar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 Ga naar brand.nl en doe de test. BAVAR vind je bij de speciaalzaak bij jou in de buurt. BAVAR, de mensen die van dieren houden. Of kijk op BAVAR.nl. Hij is drie. Op 17 oktober 2008 ging Bas van der Horst van start met Bureau Bas... zijn full-service grafisch ontwerpbureau. Vandaag, 17 oktober 2011, is hij dus precies drie...